4 uur. Dit is Radio 1, met Lara Rensen en Robert Meder. Bob de Jong staat op het podium voorlopig, maar wordt het weer een oranje podium? En we kijken ook even in Kiev, want daar komen verontrustende berichten binnen. Eerst het NOS-journaal, Mark Visser. Staatssecretaris Wiebes zegt dat er geen sprake van is... dat de brandstofaccijzen op korte termijn worden verlaagd. Hij wil eerst de effecten in kaart brengen. En dat kan pas in mei, zei hij in de Kamer. We hebben hier ook de verantwoordelijkheid tegenover de democratie... de Nederlander en de belastingbetaler om besluiten te nemen... op basis van ordentelijke cijfers die gebaseerd zijn op metingen... waar je mee voor de dag kan komen. De brandstofvaccinsen werden in januari verhoogd. Pomphouders aan de grens klagen sindsdien dat veel mensen over de grens tanken. Bronnen binnen de regeringspartijen melden aan de NOS... dat er serieus over een verlaging wordt nagedacht... maar dat er dan wel geld voor moet zijn. De twee leden van de Russische punkband Pussy Riot, die waren opgepakt in Sochi, zijn weer vrij. Dat heeft een advocaat bekendgemaakt. Volgens Amnesty International zijn de twee de afgelopen dagen drie keer gearresteerd. Correspondent David-Jan Godfray in Sochi. Wat ze wordt verweten is dat ze betrokken zouden zijn geweest bij diefstal in, in hun hotel. Nou, daarvoor zijn ze uh, voor ondervraging. ...naar dit politiebureau hier uh, gebracht. Daar zijn ze ondervraagd. Ze zeggen zelf dat ze mishandeld zijn, dat ze op de grond gegooid zijn. Uh, daar uh, hebben we verder geen bevestiging van. En we hebben ook niet kunnen zien uh, ja, dat ze verwondingen hadden of iets dergelijks. Volgens Amnesty waren er ook andere activisten en enkele journalisten opgepakt. Of die nog vastzitten is niet bekend. Minister Plasterk gaat na de gemeenteraadsverkiezingen... bijeenkomsten organiseren over bedreiging van raadsleden. Dat zei hij in de Tweede Kamer na aanleiding van vragen van het CDA. Kamerlid van Torenburg noemde de uitkomsten van een onderzoek van Nieuwsuur schokkend. Volgens een peiling onder 2000 raadsleden... heeft een op 1 op de 3 wel eens te maken gehad met agressie of geweld... en heeft 1 op de 10 overwogen te stoppen. Ook Plasterk vindt het een serieus onderwerp. Het is inderdaad van het allergrootste belang dat mensen... die de publieke zaak dienen voor een groot deel hun vrije tijd... en die daarmee de dragers zijn van de lokale democratie... dat ze hun werk in alle vrijheid en in alle veiligheid kunnen doen... en op geen enkele manier bij hun handel of hun besluiten... de druk voelen van agressie of, of bedreigingen of, uh, of uh, wat dan ook. Hij noemt het cruciaal dat gemeenteraadsleden in vrijheid... en zonder bedreiging hun werk kunnen doen. Er komen vier bijeenkomsten waarvoor alle wethouders... en gemeenteraadsleden worden uitgenodigd. In de Iraakse steden Bagdad en Hilla zijn tientallen doden en gewonden gevallen door een serie bomexplosies. Het is onduidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn. De berichten variëren van 33 tot 49 doden. Bij een busstation in Hilla kwamen tientallen mensen om het leven toen zeven auto's ontploften. In Bagdad vielen zeker 14 doden door aanslagen, voornamelijk in wijken waar veel shiiten wonen. De aanslagen zijn nog niet opgeëist, maar waarschijnlijk zijn soenitische extremisten verantwoordelijk. Toen besluit het weer. Vrij veel bewolking. En langs de westkust kans op wat lichte regen. Vanavond trekt een gebied met regen en motregen over het land. En morgen kan er dan en enkele buien vallen. Maar er is ook zon mogelijk. Het wordt ongeveer dan 10 graden. En staan daar al files, Edwin Gerritsen? Nou, het is niet druk op de weg. Er staan er drie korte files. Op de A13 de dag richting Rotterdam. Voor Delft 2 kilometer. De A15 Europort Rotterdam voor Spijkenisse 3. De N36, Almelo richting Dedemsvaart... tussen Friese Veen en Westerhaar, 2 kilometer. Daar staat een vrachtwagen met pech. Wilt u eenvoudig vanaf uw smartphone of tablet printen? Sharp. Niet zo slim. Extra voorraad in je magazijn niet meeverzekerd. Ah, nee, hè? Wel zo slim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 Ook na Sochi gaat het schaatsfeest door. De Ascent ISU World Cup finale. Alle schaatshelden terug in Nederland. 14, 15 en 16 maart in Tialfe Heerenveen. Tickets via schaatsen.nl of bij Primera. Maak het mee. Radio 1 over zo'n drie kwartier weten we of er opnieuw een compleet oranje podium is. Iets voor half vijf rijdt Sven Kramer, maar we beginnen met Jorrit Bergsma. Zo dadelijk. NOS Radio Olympia. Met Robert Meder en Lara Rensen. Nou, dat is straks. We gaan eerst even naar de reactie van Bob de Jong... op zijn 10 kilometer. Hij kwam als eerste van de Nederlanders in actie. U Heeft dat kunnen horen hier in Radio Olympia in een tijd van 13.07. Ja, en of dat genoeg is voor een medaille is afwachten. Um, en hoe de jong zijn race heeft beleefd, hoort u. Hij staat bij Steven Dalebout. Wat voor 10 uh, kilometer was dit? Uh, ja, ik wil zeggen om, uh, om te vergeten, maar uh, dat gaat niet. Nee. Nee, het was niet eentje die ik uh, in gedachten had. En, uh, ik pak hem heel goed op. Ik pak gewoon echt mijn tijd die ik wil rijden. En ja, we lopen weg. Ik, uh, en ik kom ook niet meer terug. Het nee. is dus knokken. Ja, maar veel meer dan nodig is. En uh, Het was gewoon... Op uh, een gegeven moment zat ik in mijn kop, ik moet die uh, Alex S. Uh, wel pakken. Nee. Ja, en die pak je dan. En, en, uh, ja, geen idee meer. Waar ligt het nou? Voortaf zei je van ik ben, ik ben goed, ik voel me goed. En hoe kan het dan dat het vandaag niet uitkomt? Ja, ik reed uh, gisteren uh, de hele week gewoon uh, prima rondetijden. In de wedstrijd reed, reed ik al harder dan nog in de training. Ja, nou draai ik het om. Dus ik, uh, ik, ah. uh, nee, ja, waar het dan ligt, uh, geen idee. Het uh, uh, tweede gedeelte ben ik uh, technisch echt niet meer goed aan het draaien. Terwijl dat juist ja, mijn sterke punt moet zijn. En uh, ik heb nog een paar keer uh, heb ik hem terug weten te pakken. Dat ik wel goed mijn techniek weer oppak. Ja, uh, demotiverend als die tijden dan niet uh, naar beneden gaan. En dan, uh, dan ga je je neus hangen, ga je punten rijden. En dan uh, oh ja, weer terug, terug naar de basis, achterop. Goede bochten rijden. En, uh, werkt het niet. Is deze, is, is deze tijd uh, uiteindelijk... Um... Ja, goed, goed voor een medaille nog, denk je? Of maak je, je daar zelf zorgen om? Nou, daar, daar ga ik niet meer van uit. Dit is gewoon een uh, verloren race. Uh, ik kan niks meer veranderen. En ik uh, verwacht eigenlijk dat uh, nou, de vier mannen misschien zelf onderdoor gaan. Dus uh, nou ja, als, ik, als ik vier word, dan heb ik misschien nog, uh, heb ik nog iets. Uh, Zo'n zo slechte dag Kondig, kondigd ik, of kondigd zich, of kondigde zich dat de afgelopen uren al aan? Of heeft het jou gewoon verrast? Nee, ik, ik ben goed. Ik ben echt goed. En... Nou, dat verrast me, ja. Ik, uh, ik, heb, uh, ik zou niet weten waar ik wat heb laten leren. In de uh, in training was ik uh, in training goed. Ik heb vanoord lekker uh, rustig gereden. Ik heb mijn uh, voorbereiding kunnen doen, mijn focus kunnen pakken. En uh, De focus in de race krijg ik niet. Ja, uh, voor de rit uh, ook niet. Maar ja, dat, dat, is, dat hoeft nog niet te betekenen dat je in de race die focus niet pakt. Dus ik kan twee kanten op. Uh, en uh, meestal uh, pak ik hem dan gewoon wel op. Uh, 90 procent van de gevallen. Dan uh, komt die focus in de race gewoon wel. En dan, uh, dan ga je rijden. En ik rijd die goede, goede rondetijden ook in het begin. Oh. En dat zeg ik, die, die lopen nu bij me weg. En uh, ja, dat is een nieuwe gewaarwording. Je gaat er dus nu even vanuit dat het uh, geen medaille oplevert. Ja, kijk je dan ook alweer vooruit? Hoe werkt dat? Nou, vooruit kijken. <lacht> hier, hier, hier werk je gewoon uh, in ieder geval drie jaar weer naartoe. <lacht> en dan... Uh, daar ga je wel voor het hoogste. En uh, dat is dan goud. Ja, als je dan die rit ziet, dat gaat het zeker niet worden. En daar ging ik eigenlijk nog wel uh, voor nog een keer vanuit dat dat uh, mogelijk was. En dan, uh, een harde klap dus. Als hij dan gewoon zonder, uh, zonder iets uh, terugkomt, dan. Uh, de pijn. Maar zover is het nog niet. Bob de Jong nog even afwachten. Kijken wat Bart Swings doet bijvoorbeeld. Tegen Jorrit, Bergsma, Sebastian en Paulien. Het half uur van de waarheid, het half uur van de beslissing is begonnen. Wie o oh wie wintergoud, wie O oh wie zilver en wie O oh wie het brons? Bart Swings rijdt op kop in deze rit. De voorlaatste rit. De eerste volle ronde op snelheid gaat in 31 seconden rond bij Bart Swings. De eerste volle ronde op snelheid bij Jorrit Bergsma in 30,7. Gisteren trainde Jorrit Bergsma uh, uh, tijdens de laatste training... nog even een start, plus vier ronden op snelheid. Die gingen toen in 34,5, 0,4, 0,9, 0,9. Kortom 34, 39, 39. En nu rijdt hij dus een eerste volle ronde... Uh, dus na de start ietsje langzamer. In de eerste volle rondetijd ietsje sneller. Maar dat was dus nog even de laatste finesse... die Jorrit Bergsma gisteren aan wilde brengen voor de, de dag van vandaag, voor de dag waarop het allemaal moet gebeuren. 30-8 nu, een tiende uh, langzamer dan de voorgaande ronde. Wel genoeg om Bart Swings voorbij te gaan op de baan. Swings lijkt een beetje zoekende 31-rond en 31-7 afgaande... tenminste op die rondetijden. En ik ben benieuwd hoe Bart Swings is weggegaan. Gaat hij mee zo lang mogelijk met Bergsma... Of gokt hij? Gaat hij op zeker om de, op die tijd van Bob de Jong? Daar zat hij net zestiende van de seconde onder. Hier is Jorrit Bergsma naar 1600 beter. 2-0-8, 33 voor de Vries. 2-0-8, 68 voor de Belg. De echte Belg, gecoacht door de voormalige schaatsbelg Bart Veldkamp. Even lekker op de kruising dat Jorrit Bergsma... richting het witte pak van Bart Swings kan toerijden. Jorrit Bergsma onder de bom van, weet u dat nog? Vier jaar geleden een van de rijders die toen probeerde... om als Kazach de Olympische Speler van Vancouver te halen... Dat ging uiteindelijk niet door dat avontuur. En Jorrit Beresma heeft nu gewoon weer een Nederlands paspoort. En dus rijdt hij in het Nederlandse pak na 2 kilometer in 2 minuten 39 seconden. Precies rondetijd 30-6. Hij is met die 2,39 rond 33 honderdste sneller dan dat hij vorig jaar was. Toen hij het WK afstanden won. De WK afstanden hier de 10 kilometer in de Adler Arena. Voorsprong op de kruising Paulien is een meter of 15 bij het ingaan van de buitenbocht. Als jij zo de eerste rondes bekijkt van Beresma... Bergsma en Bart Swings. Wat is dan jouw conclusie? Ja, ze zijn goed, ze zijn goed op weg. Ze hebben goed hun, hun slag te pakken. En uh, ja, als je het glijdt even met de rit van Bob de Jong, dan zitten zij wel, uh, ja, rijden, ze, rijden ze wel wat harder. En um, vind ik het ook technisch er wel goed uitzien. Wat denk jij? Wat, wat vind jij dat Bart Swings moet doen? De, de, de alles of niets race? Of echt dat weggaan op dat schema van Bob de Jong... En dan gokken dat, dat, dat Lee er niet meer aan gaat komen nou, straks. Ja, we, we hadden het er eigenlijk net al even over ook hier. En uh, ja, je zou kunnen zeggen dat dat verzeven is, omdat Lee uh, op de 5 kilometer uh, 15 seconden langzamer was. Dus, dus ja, dat hij niet zo in vorm lijkt. Maar aan de andere kant, ja, je weet het ook nooit. Hè? Dus uh, ja, eigenlijk moet hij gewoon een steady race rijzen, rijden en, en in zijn slag komen. En als hij dan eenmaal in zijn slag is. Uh, uh, kijken of hij nog een keer een versnelling kan geven. Steady is het voorlopig nog niet. Het fluctueert te veel. En hij was zojuist zelfs 4400 honderdste van een seconde. Langzamer dan uh, Bob de Jong. Die uh, ergens in de catacombe zal zitten. Terwijl de begeleidingsstaf van Sven Kramer staat uh, te overleggen. Gerard Kemkes zit naast Sven Kramer. Assistent Rutger Thijssen staat met de armen over elkaar toe te kijken. Net als uh, Arthur Benning, ook lid van het begeleidingsteam. Er zijn wat mensen hoor, die daar omheen hangen. En 4 minuten, 11 seconden en 24 honderdste ondertussen de doorkomsttijd nu van Jorrit Bergsma. Die 1 seconde en 47 honderdste van een seconde sneller was zojuist dan Bob de Jong was toen hij doorkwam. En dat was dus na zo'n dikke 3 kilometer, 3200 meter om precies te zijn. Het tempo voert, uh, wordt opgevoerd door Bart Sfinks. die eventjes zo met zijn ogen zo naar binnen kijkt. En dat verschil wordt groter. Dat verschil dat is behoorlijk. Het verschil is al zo'n meter of 40 in het voordeel van Jorrit Bergsma. 4,41 77 voor Jorrit Bergsma. 35 voor de ronde. Twee tienden sneller dan de ronde hier vooraf gaat. 12 De doorkomsttijd voor Bart Swings. Die zo'n 14e achterstand houdt ten opzichte van Bob de Jong. Bart Swings die tijdens dit toernooi jarig was. Dat was op de dag van de 1000 meter. Toen werd hij 23 jaar de student uit Herend. Dat is een voorstartje van Leuven in Vlaams-Brabant. 23e op die kilometer. Tiende op de 1500 meter. 4 op de 5 kilometer op de eerste dag. Ja, als je die lijn doortrekt. Dan zou je eigenlijk verwachten dat er nu misschien wel een medaille uit de koker gaat rollen. Nog altijd is Bart Swings 48. Langzamer dan Bob de Jong. Terwijl het verschil in het voordeel van Jorrit Bergsma toeneemt. 2 seconden en 3500. ste Jorrit Bergsma is ook zo'n anderhalve seconde sneller dan zijn eigen baanrecord. Paulien, Jorrit Bergsma lijkt in tegenstelling tot Bob de Jong het ritme wel redelijk te hebben gevonden. Ja, hij rijdt al vlakke, vlakke rondjes nu. En uh, ja, ook de manier waarop... Uh, op Jorrit is heel ontspannen. Dat je, je ziet zo'n zeg maar, been. Die zwaait naar achteren. Maar heel ontspannen zet hij wel zijverts af. En ondertussen komt hij door in 5-42-97. Met een rondje. 30-4. Uh, dus wederom een 30.5. En uh, ja, dat is, heel, dat is heel netjes voor Jorrit. Maar is dit uh, een race tot nu toe... waarvan Sven Kramer onder de indruk zal zijn... waar Sven Kramer bang van wordt? Nou ja, Sven. Het is ook weer de vraag van wat is hier mogelijk. Hè? Kijk, uh, we weten dat ze op de KKT hebben ze... Hebben ze um, 12.45 uh, 12, gereden. Ja. Dat was een, echt een hele harde tijd. En uh, ja, is dat, is dat hier mogelijk? En dat, zulke tijden. Of, of is dat niet reëel? Dus uh, ja, voor Sven is het heel lekker dat, uh, dat Jorrit, uh, um, Jorrit. Ja, voor, als eerste rijdt. En dan kan hij daarop weggaan. ondertussen rijdt... Uh, Jorrit, een doorkomst van 6-13 en versnelt hij weer met een rondje 30-3. En dat terwijl Sven Kramer er net even zo attent was om een flesje water van de baan af te halen. Dat was trouwens zijn eigen flesje. Dat wilde hij langs de kant van de baan neerzetten, maar dat ging niet goed. En dat flesje dat kwam zo'n beetje halverwege de inrijbaan terecht. Gelukkig niet in de wedstrijdbaan. En Kramer die had dat allemaal in de gaten en die heeft dat flesje, Kijk. het gebeurt allemaal vlak voor onze neus, heeft dat flesje weer opgeborgen. 30-2 ondertussen voor Jorrit Bergsma die met 6-43-58. Al een seconde of 3,5 sneller is dan dat hij vorig jaar was in deze fase. Toen kwam hij dus uit op 12,57-69. De voormalige fietsenmaker, we hoorden het in het voorstel. rondje van collega Steven Dalebout, 28 jaar, uit Alderborn, gecoacht door Jillet Anema, die nu nog redelijk rustig weer staat toe te kijken. Linkerhand in de zak, Jorrit Bergsma is over de helft, zeven, dertien, vijfentachtig, Dat is voor de tweede keer op rij. Die rondetijden gaan verder en verder naar binnen. En Bart Swings, nog altijd goed nieuws voor Bob de Jong... is 44 honderdste van een seconde langzamer dan Bob de Jong was... in deze fase van de wedstrijd. We zagen een vlakke hand uh, bij Jillet Anema die gisteren bij de training niet wilde vertellen... wat het plan was van Jorrit. Toen we het vroegen zei hij, op zijn mooi vries zoals Jillet Anema dat kan... wat denk je dat, dat, dat ik jou dat ga vertellen nu eventjes? Nee, dat plan moesten we maar afwachten tot Jorrit Bergsma zou rijden. En nu is hij bezig met zijn 10 kilometer. 744, 44, 27, 34 is een ronde. Ruim vier seconden sneller dan het schema dat hem vorig jaar tot 12.57.69 bracht. En het verschil, Paulien, als je kijkt met Bart Swings, is groot. Dat is al 100 meter in het voordeel ja, van Jorrit. dat, dat is een uh, heel groot gat. Maar goed, Bart Swings die heeft natuurlijk eigenlijk... als je kijkt naar hun, uh, hun persoonlijke records... dan zit er ook wel een, een groot verschil in. Dus kan je ook niet verwachten dat uh, Bart Swings met Jorrit uh, mee kan gaan. En ondertussen rijdt uh, uh, Jorrit Bergman komt weer... Door de finish met een 8, 14, 61 en een rondje 30, 3. En hij houdt die, die 30 lagen wel vast hoor. Van 30, 2, 30, 4, 30, 3. Dit is wel een nette race van hem. Jorrit Bergsma, de marathonrijder. Voormalig Nederlands kampioen op natuurreis. Hij werd het de laatste jaren. Toen we altijd echte winters hadden, werd hij het uh, twee keer in totaal. Weet u nog, echte winters. Eind oktober, die discussie. Wat nou als er een Elstedentocht zou komen tijdens, uh, tijdens de Olympische Spelen? Wat zou dan Bergsma gaan doen? Nou, Ik heb niet het idee dat die Elstedentocht vandaag of morgen wordt uitgeschreven. Even. Dus Bergsma heeft zich helemaal kunnen concentreren op deze 10 kilometer. Ook voor hem een datum die al lange tijd rood omcirkeld stond in zijn agenda. En Bergsma is weer sneller. 30-1 in de afgelopen ronde. 8, 44, 77. Hij is ook zo'n 6 seconden sneller dan vorig jaar in maart. Dus we gaan richting die 12,50. We gaan onder de 12,50. Als hij dit weet vol te houden in de resterende 10 kilometer. In deze resterende zo. fase. Alsjeblieft. 30 rond. Weer een tiende van een seconde eraf. 9, 14, 86 is de doorkomsttijd. Je moet het maar kunnen, Pauline. Terwijl Bart Swings dat nog even meegeven. 18e nu sneller is dan het schema van Bob de Jong. Die moet zich zorgen gaan maken in de Catacombe. En Sven, wat zou hij denken, Paulien, als ja. hij Jorrit Bergstrom ziet rijden? Nou, we zien Sven nu eventjes op de beelden dat hij een, een schema vasthoudt. En, en dat, even stopt kijken, in zijn uh, pak. dat stopt hij in zijn pak. In zijn pak. En, uh, wat, wat voor schema dat ze zijn, wat voor tijden. Ik, ik heb geen idee wat erop staat. Ondertussen gaat Jorrit die rijdt weer... Uh, de doorkomst van 7200 meter in 30-13, rondje 30 in 44-9-9. Hij rijdt soepel hoor, en het gaat makkelijk. Ik denk dat het de afspraak is, een, een aflopend schema zoals het nu lijkt. En waar het uitgekomen, ja, ik, uh, ik ben benieuwd. De snelste tijd ooit gereden op Laagland is 12.45.09. Gereden door Sven Kamer bij dat Olympisch kwalificatietoernooi 28 december. Toen reden ze tegen elkaar, weet u nog. Toen nam Jorrit Bergsma het initiatief. Toen dachten we op een gegeven moment... hé, hey, er zit een sensatie aan te komen. Dat Jorrit Bergsma gaat misschien wel winnen van Sven Kamer. Toen zette Sven Kamer de turbo erop. Kwam die uh, terug, won die de rit in 12.45.09. Als ik nu het schema van uh, Jorrit Bergsma... Vergelijk met de race van Kramer van toen. Dan is Jorrit Bergsma op dit moment sneller dan Kramer eind december bij het Olympisch kwalificatietoernooi. Jorrit Bergsma voert de druk op. En Kramer heeft het in de gaten. Die kijkt wat onrustiger om zich heen. 8400 meter hebben we afgelegd. 10, 44, 82, 98, 29, 8. Ja, Jorrit Bergsma haalt hier uit. Jorrit Bergsma laat even zien dat 10 kilometer schaatsen ook aan hem is besteed. Het vingertje naar beneden. Bij de geconcentreerd kijker de, uh, uh, Jellet Adema. Dit was het plan, Paulien. Ja, dit is ja, ja, beter ja. dan het plan. Dit, dit is beter lijkt wel. Dit is inderdaad een, een aflopend schema. En hij heeft nog... Uh... Nog een paar ronden voor de boeg, maar het ziet er nog zo soepel uit bij Jorrit Bergsma. En ook die bochten die, die, die, die makkelijk doorloopt. Ondertussen de doorkomst in uh, 29-9 oh, van Jorrit. De doorkomst bij 8 kilometer, 11, 14, 74. En dan zit hij ietsje boven de tijd die Sven Kramer reed bij dat Olympisch kwalificatietoernooi. Nog altijd dat vingertje naar beneden bij die hyper, hyper geconcentreerd kijkende Jillet Anema. Prachtig ook om dat te zien hoe Hij nu staat te koosje. De rust die hij over zich heen heeft. niet dat wilde, zoals straks bij Bob de Jong. Nee, nu de rust. Want dit is zoals het plan moest verlopen. Dit is zoals hij het in zijn hoofd had. En uh, Bergsma zet kijk. aan nog een keer hoor. Ja, kijk maar. Dat zien we terug in de rondetijd. Weer een ronde 29-9. Met nog maar twee ronden te gaan. Jorrit Bergsma. Die is echt super bezig. Bezig aan een geweldige 10 kilometer op zeeniveau. Want hij rijdt nog altijd zo rond dat schema van 12.45.09. Hij, ja, hij rijdt nog een keer versnellen in de buitenbocht. Hij heeft Bart Swings zelfs in het vizier. Swings die inmiddels Ruim drie seconden langzamer is dan Bob de Jong. Dus Bob de Jong lijkt zich geen zorgen te hoeven maken. De bel klinkt voor uh, Jorrit Bergsma. 12, 14, 52. 9, 8. Een tiende van een seconde sneller. Bij het ingaan van de laatste ronde. Misschien komt hij wel aan die tijd van Kramer. Van dat Olympisch kwalificatietoernooi. Jorrit Bergsma gaat een persoonlijk record rijden als het zo doorgaat. Hier in de Adler Arena. En dan moet Sven Kramer dadelijk in de laatste ronde... alle zeilen gaan bijzetten om zijn Olympische droom op de 10 kilometer... Waar maken. Want hier komt een dijk van de tijd. Een dijk van de tijd met een eindsprint voor Jorrit Bergsma. In 12.44-45. 45, oh. 12, 44, 45. Dag, Dat ey. is sneller dan Kramer oh. op het Olympisch kwalificatietoernooi. De snelste tijd ooit gereden op een laaglandbaan door Jorrit Bergsma. 12.44-45. De gebalde vuisten bij uh, uh, Jillet Anema. En nu eens kijken, want die derde tijd van Bob de Jong. Die derde 13.07 is voorbij. Dat gaat de Bart Sphinx niet redden. Dus ook Bob de Jong kan voorlopig op de ademhalen. Als iemand nog hem van het podium gaat afstoten, dan moet dat komen van Seung Hoong Lee. Maar oh, oh, oh. 12.44-45. Snelste tijd ooit gereden ja, op zeeniveau. Even een minuutje, een dikke minuut rust. En dan komen de 13 minuten van de waarheid. Want dan komt Kramer in de baan. Wouter Oldeheuvel, 12, 44, 45. Dat is uh, drie seconden onder zijn persoonlijk record. Ja, heel knap dat hij dit op, uh, op, zo, om, op dit moment doet. Gewoon tijdens spelen, uh, je beste race ooit neerleggen en uh, dat doet hij. Hij legt de lat hoog voor Sven. Wat een prachtige slag heeft hij. Ja, hij heeft, uh, ja, hij heeft een hele ja, soepele tred en dat komt uit het, ook van het Maradelsgaas. Maar... Uh, ja, hij zat in de flow en in een cadans in een, in een En, en uh, hij hield die ontspanning naar achter, hè? Uh, in zijn in, in achterzwaai, ja. achterzwaai hield hij heel ja, hij rustig. Hij zegt dat hij dat uh, ja, met opzet doet... Uh, zodat hij een, uh, toch een uh, meer ontspannen, uh, ja, ontspannen bijhalen heeft... en even dat been los heeft van, van de druk. En, ja, hij, uh, nou, dat werkt, hè? Ook al haalt is zilver. Hij heeft zijn maximale ritten hier uh, sowieso gereden. Simon Kramer, dat zagen we net. Sebastian zei het ook. Hij heeft een briefje bij zich. Dat haalde hij uit zijn pak. Keek eventjes. En heeft ja. vervolgens het briefje weer terug. Wat staat erop? Uh, ik, ik denk allemaal uh, eindtijden van, van 10 kilometers. Met daarbij de, de, de rondetijden die hij moet rijden. En uh, ik denk dat hij nu naar een, uh, een 12.45 kijkt. Uh, en daar uh, de rondetijden bij pakt. En dat hij daar continu onder moet zitten. En niet... Uh, niet meer vanaf mag wijken, en ik denk dat er rond de 30-3 allemaal onder moet uh, zitten, denk ik. Dus hij heeft nu in zijn hoofd 30 rij, 30 rij, 30. Rij. Ja, ik denk dat hij vanaf het begin uh, zal, die dus strak op het op schema zitten, denk ik. Ja, goed, we gaan uh, naar het moment van de waarheid voor uh, Sven Kramer. Dit is het moment, dit worden de 12, dikke 12 minuten waar we weer even zachter gaan praten, want hij staat vlak voor onze neus. Ja, en als je iemand niet boos wil maken zo vlak voor de start, dan is het Fijn Kramer wel. Hij zet zijn schaats neer bij de rode lijn. Dit zijn de minuten waar Nadie heeft uitgekeken. Kramer tegen Seung Hoon Lee. Het ready klinkt voor het laatst vandaag. En daar is het startschot voor de dikke twaalf minuten waar Nadie dus vier jaar lang heeft uitgekeken sinds hij op 23 februari 2010 verkeerd wisselde. Daar gaan we het vanaf nu even niet meer over hebben. We gaan nu kijken naar wat Sven Kramer gaat doen in deze 10 kilometer tegen de man die toen Olympisch kampioen werd. Namelijk tegen Seung Hoon Lee. Sven Kramer gestart in de buitenbaan. Nu dus in de binnenbocht. Nadat hij de eerste buitenbocht had, gaat hij gelijk het verschil opvoeren met Seung Hoon Lee. Die 15 seconden achter Kramer finiste op de 5 kilometer. Dus dan ben je geneigd te denken, daar gaat Sven Kramer helemaal geen tegenstand aan krijgen. Daar mag hij helemaal niets aan gaan hebben. Deze Olympische 10 kilometer in de Adler Arena die nog altijd mooi gevuld is. Veel mensen zijn blijven zitten. Ook komen ze niet uit Nederland om toch te kijken wat deze koning van de lange afstanden gaat doen. Tegen misschien wel de kroonprins van de lange afstanden. Tegen die tijd, dat schema van Jorrit Bergsma. De eerste volle ronde net van Kramer gingen 34-41. Dat was een snellere start, een seconde sneller dan Jorrit Bergsma. En Lee rijdt nu toch naast Kramer als ze 800 meter hebben gehad. 1-0-5 19 voor Sven Kramer. Dan is hij een seconde sneller dan Jorrit Bergsma was. En Lee, 86 honderdste van een seconde sneller. Ja Paulien, dat zou wel wat zijn als Lee hier uh, meer tegenstand gaan bieden, gaat bieden dan dat hij op de 5 kilometer deed. Ja, nou ja, goed. Lee is wel, uh, is wel ook wel een betere 10 kilometer dan 5 kilometer. En een uh, 5 kilometer is ook wel weer anders. Uh, dan kan je wel eens te harder ingaan of, of net niet. Uh, ja, als hij meer dan 10 kilometer rijden is, dan is dat meer zijn vertrouwen... Maar kan daar zo'n groot heeft. verschil tussen zitten? Nou ja, weet je wat ook, het is, is ook weer de vorm van de dag. En je moet wel het, het gevoel hebben dat je... Uh, als je hem te pakken hebt, dan kan je zomaar in die flow komen. Wat we net ook bij Jorrit natuurlijk zagen, wat hij wel vaker laat zien... Uh, dat als je de pak slag te pakken hebt, dan kan je hem volhouden. En Sven rijdt in ondertussen. Rijdt hij echt ontzettend goed hoor. Hij rijdt, pakt een rondje 30, 7 en 30, 5. En uh, de ronde 31, 2 zojuist voor uh, Sven Kramer. En Seungun Lee, die uh, voorsprong heeft in de binnenbocht. Ja, dat hadden we toch niet verwacht. Daar verrast de Korean ons mee. Na 1600 meter. 2, 0, 6, 20 is de doorkomsttijd van Seungun Lee. Die 2 seconden en 1300. Zo sneller is dan uh, dat Bob de Jong was. 2, 0, 6, 3. Of dat. Bodjong, moet je mij horen, Jorit Beresma natuurlijk. 206, 63 de doorkomsttijd van Sven Kramer, die uh, pittig aangemoedigd worden, gemoedigd wordt door Gerard Kempers. Het lijkt een beetje alsof Kramer een beetje zoekende is aan het begin van deze 10 kilometer. Of zou dat een spel kunnen zijn? Zou dat misschien uh, wat minder erg kunnen zijn, zoals het zo oogt? Voorlopig zijn de feiten dat op de baan seun Lee op de, uh, voor, de voorhand heeft, want hij ligt met voorsprong op dit moment op de baan in 2.36. 29. En een goed de rondetijd betekent gewoon dat Hoon Lee op dit moment 2,7 seconden sneller is dan Jorrit Bergsma was. 15 seconden was Lee dus langzamer op de 5 kilometer. Daar kwam hij niet verder dan de 12e plaats. Maar dit is een andere dag. Dit is een andere vorm van de dag. En dit lijkt voorlopig ook een hele andere Hoon Lee die op weg is naar de volgende doorkomst. 2400 meter, 3 minuten, 6 seconden en 64 honderdste. 33, keurig netjes van Lee. 33 ook voor Sven Kramer. En beide zijn sneller dan Jorrit Bergsma. Beresma, Lee 3,2 seconden, Kramer 2,8 seconden. En in tegenstelling tot Jorrit Beresma in de rit hiervoor, Paulien, heeft Sven Kramer wel een tegenstander. Ja, dit is wel lekker voor, voor, voor beide rijders hoor. Ze kunnen zich mooi aan elkaar optrekken. En inderdaad, wat je zegt, Lee 30, die, ja, die rijdt, rijdt hier constant. En dat is misschien niet helemaal verwacht, maar aan de andere kant, het is gewoon een 10 kilometer specialist die... ...meegaat strijden om de medailles. Sven Kramer is teruggekomen door ronde 30-3. Is dat ook daadwerkelijk te zien op het scorebord. Zat hij zojuist naast Sung Hoon Lee... ...tussen de finish passeerde. Lange slag. Links, rechts, links. Dat is zo'n beetje het ritme van Sven Kramer. En Lee gooit het ritme op de kruising... ...al ietsje omhoog op het moment dat de bocht dichterbij komt. Er rijdt de Koreaan nu in. En dan rijdt hij dan nu weer uit. En dan zit hij op die manier gewoon weer naast Sven Kramer. En zo jutten ze elkaar toch een beetje op... ...als we op weg zijn naar de 3200 meter... En Kramer in, doorkomt in in 95 En de voorsprong met het schema van uh, Jorit Bergsma uitbreidt naar 3 seconden en 29 honderdste. Door die rondetijd van uh, 30,5 seconde... Waar Bergsma een 30-7 noteerde. Dus voorlopig is Kramer op schema. En hier komt weer even een aanval. Hier ja. komt weer even een tik. Een tikje van Sven Kramer. Het is nog niet zo'n grote tik zoals je meestal ziet. We ja. bij hem op twee derde van de 10 kilometer. Maar hij versnelt toch even. En heeft nu een gaatje met Lee. Even de rondetijd nog mee. Van Sven Kramer. 30-4 voor hem. 30-8 voor Lee. Hij pakt er een tiende bij ten opzichte van Jorrit Bergsma. Het verschil, Paulien, 3 seconden. En 35-honderdste in het voordeel van Kramer. Geeft hem dit rust op dit moment? Ja, ja kijk, hij, rijd, hij rijdt heel goed. En hij rijdt heel... Het ziet er makkelijk uit. En hij ma makkelijk die, die, 30, hè, die 30 laag. En dat is wat hij nodig heeft voor het goud. En Lee heeft natuurlijk, ja, die biedt, biedt tegenstand in het begin. Maar hij ziet de rondetijden van Lee al oplopen naar 30-8. Dus dat verschil... Ja, dat, dat, ik denk dat Sven nu langzaam uit gaat lopen. Uh, langzaam uit gaat lopen, doet hij in deze ronde weer. Huppakee, weer drie tiende erbij ten opzichte van Lee. En door de rondetijd van 30-6 ook een tiende ten opzichte van Jorrit Beresma Drie seconden en 42 honderdste van een seconde is het verschil in het voordeel van Sven Kramer. Die, laten we dat niet vergeten, met 509 ook maar een seconde of vier boven zijn eigen... wat zeg ik, drie, dik drie seconden boven zijn eigen wereldrecord zit. Geconcentreerd rijdt Sven Kramer. Uh, wat hoger zittend tegenwoordig dan dat hij dat in zijn jonge carrière. Toen die de wereld binnenkwam gestormd van het lange baan 4400 meter. Na nou, al die problemen met de rug heeft Kramer dat ook wel moeten doen. 30-3. Een tiende van een seconde op dit moment weer sneller in de ronde dan Jorrit Beresma De woorden van Wouter Holdenheuvel lijken uit te gaan komen. Gewoon iedere ronde tenminste voor zover dat gewoon is. Gewoon tussen handelingstekens Iedere ronde een tiende van een seconde sneller rijden dan je concurrent doet. Dat is het voordeel dat Kramer heeft in deze laatste rit van de Olympische 10 kilometer. Hij heeft nog 13 ronden af te leggen. Hij is 4800 meter onderweg. En komt door in 6.09, 68, 30-2 voor de ronde. Weer een tiende van een seconde sneller dan Jorrit Bergsma was. Paulien, het is een 10 kilometer. Het is een sportwedstrijd. Maar het lijkt wel wiskunde. Ja, nou goed. Het is inderdaad. Je moet wel weten wat je tegenstander rijdt. En wat je, waar je zelf op weg gaat. En het was wel mooi om te zien dat Sven dat van tevoren toch wist. Van, nou, deze rondetijden moet ik rijden. En hij weet precies. Wat hij moet rijden en wat hij moet doen om weer even wat te versnellen als het nodig is. Maar ik vind de manier waarop hij nu rijdt... Kijk, ook Sven, die houdt zijn been... Los naar achteren en ontspant. En ondertussen heeft hij een doorkomsttijd van 46 2 in een rondje 30-3. En dat betekent dat hij nu voor de eerste keer sinds lange tijd tijd verliest op Jorrit Bergsma. 1 tiende van een seconde om precies te zijn in de afgelopen ronde. Hij gaat van de binnenbaan op de kruising naar de buitenbaan. Schaats daar nu doorheen. Voert het tempo zo langzaam zeker weer op. Langs de tribune waar ook een kanjer van de Friese vlag hangt. En die Friese vlag natuurlijk voor Bergsma. Maar zeker ook voor Sven Kramer die nog 11 ronden heeft te rijden. Hoe gaat deze deze 10 kilometer aflopen. 30,5. Hij verliest weer. Hij verliest uh, zo'n dikke twee tiende van een seconde op het schema van Jorrit Bergsma. Maar hij heeft een marge. 3 seconden en 33 honderdste. En als je zo kijkt naar Sven Kramer, ben je geneigd om te denken dat hij dadelijk nog wel een versnelling in staat moet, uh, moet hebben. Het, uh, de extreme vermoeidheid spat er nog niet vanaf. Bij Sven Kramer die door de binnenbocht gaat. Tempo weer opvoert. Dat ritme meeneemt. Die snelheid meeneemt. Het lange rechte eind op 10 ronden Staat het rondebord op. Hij is 6 kilometer onderweg en met 47, 53, 30, 1 een goede versnelling, ja, versnelling doorgevoerd. Want hij pakt vier tiende van een seconde op Jorrit Beresma. Drie seconden, eh, dik, bijna 4 seconden is het verschil in het voordeel van Sven Kramer. En Paulien, als je kijkt technisch kijkt naar Kramer, ja, nog dus geen spoor van vermoeidheid. Geen vermoeidheid en het lijkt of hij hier ook deze bocht nog weer iets, uh, iets versnellingen aanzet. En, uh, maar ook de manier waarop Sven rijdt, Het is echt prachtig om te zien. Als je goed wil leren schaatsen, moet je goed naar deze schaatsen kijken. Op zo'n manier, hij zet zo zijwaarts af echt mooi. 8, 10, 96. Hij zit maar. 1 seconde en 4 tiende van een seconde boven zijn eigen wereldrecord, hè? 12, oh, 41, oh. 69 uit Salt Lake City. Mag ik het nog één keer zeggen? Dit is het moment. Dit is het moment waarop het misging Vier jaar geleden in Vancouver. Nu is hij er doorheen. Na zo'n dikke 6 kilometer tussen de 6400 en de 6800 meter ging het toen mis. Nu rijdt hij in de binnenbaan. En nu mag het. Nu moet het. Nu rijdt Sven Kramer op weg naar een Olympisch Gouden medaille. Zo lijkt het. 33 in deze ronde. Ah, hij levert toch weer twee tiende bijna twee tiende van een seconde in. Drie en halve seconde. Daar stabiliseert het verschil zo'n beetje nog. De arm gaat rond bij Gerard Kemkes. Die wijst naar een bord. 0.0 staat daarop. Dat zijn de rondetijden, volgens mij, die Jorrit Bergsma er straks reed. Of de rondetijden die in ieder geval nu wordt verwacht van Sven Kramer. Jorrit Bergsma zit ondertussen op het bankje. Op het middenterrein. Kijk nergens naar. Kijk naar beneden. Kijk naar zijn schaatsers, Zijn schaatsen die hem brachten tot 12.44.45. En waar brengen de schaatsen van Kramer hem naartoe 9, 83. 30 vijfde ronde. Een halve seconde verval. De tunnels levert hier ten opzichte van Bergsma. Maar hij heeft nog drie seconden over. Paulien, zie jij tekenen van vermoeidheid bij Sven? Nee, het, ja, je ziet hem wel natuurlijk wel wat moeier worden. Maar het, hij heeft het nog wel beheerst uh, onder controle. En daar gaat nu de bocht in. En dat ziet er ook nog fantastisch uit. Je ziet wel dat, uh, dat, dat Jorrit die, gaat die laatste ronde echt versnellen gaat. Dus, dus Sven zou, uh, ja, heeft wel een marge natuurlijk. Maar we zijn ook wel van Sven gewend dat hij die laatste ronde... wel echt nog, uh, nog wat extra gas kan geven. Vanaf de 8400 meter ging Jorrit die 29 is in en 30-6. Nu voor Kramer. Het loopt terug. Het loopt terug. Zijn we misschien toch iets te vroeg uh, enthousiast geweest. Tenminste voor, voor wat betreft Sven Kramer. Terwijl... Doorkomt in 9.53. En daarmee nog altijd veel sneller is dan Bob de Jong. Dus toch op dit moment Bob de Jong van de troon van het podium af lijkt te, te gaan stoten. Gaan wij weer ons concentreren op het rijden van Sven Kramer. Waar blijft hij? Daar komt hij. In de buitenbocht. Vijf ronden nog te gaan. Hier had Jorrit Beresma 10, 15, 02. Hier heeft Kramer 10.13.23. Oei, Oeh, Oei, 30, 7 De rondetijden lopen op. 1 seconde en 18e is het nog maar in het voordeel van Kramer. Oh. Vingers naar beneden bij Kemkes, die nu ook halverwege de kruising ja. komt. En met Kramer mee wil schaatsen. Kramer bij wijze van spreken de binnenbocht in wil duwen. Maar het gaat moeilijk met Kramer. Het gezicht wordt rood. De wangen worden rood. De mond gaat open van vermoeidheid. Het wordt wat meer puffen bij Sven Kramer. Daar zijn die tekenen van vermoeidheid. Vier rondjes nog te gaan. 10, 44, 82. En hij heeft nog maar achttiende. Hij heeft nog maar achttiende. Paulien, het lijkt mis te gaan voor Sven. Het, het, hij, hij, je ziet dat Sven, het gaat, hem, ja, het gaat nu moeilijker. Hij, hij lijkt iets en normaal kan hij die versnelling inzetten. En hij moet nu alles op alles. Maar je ziet dat zijn gezicht wat, wat, wat vermoedig gaat worden. Wat een ontknoping van deze 10 kilometer gaat dit worden. De laatste drie rondjes gaan we zo meteen in. Sven Kramer tegen Jorrit Bergsma. Tegen het schema van Bergsma. De 8800 meter. Bergsma 1114, 74 Kramer. 1114, Nog maar 1100ste. En als hij niet een surprise uit de hoge hoed tovert... gaat het hem niet lukken. Dan gaat hij geen Olympische titel halen op de 10 kilometer. En is de sensatie daar compleet. Maar dan gaat hij Olympische titel... Wel naar Friesland, maar naar Bam. Naar Bam, de ploeg van Anema. De ploeg van Jorrit Beresma Die gisteren uh, zei Anema, we hebben een plan en dat ga ik je niet nee. vertellen. Dit is nee. het plan geweest. Het lijkt over en uit met Sven. Het lijkt gedaan voor wat betreft de gouden medaille. Want hier komt hij door in 11:45 49:38 30, 30, 8, En Anema blijft rustig zitten met de armen over elkaar. En Jorrit Beresma heeft het niet meer. Paulien, het lijkt gebeurd met Sven. Ja, dit is. Dit is, dit is. Jorrit die heeft hem heel mooi verstand. Maar Sven, het, het lijkt. We zagen hem net opzij kijken nog en het lijkt of die. Of die Net niet te meer. ja Het kost hem te veel moeite. Het kost hem het, te veel moeite. De laatste ronde gaat zo meteen in voor Sven Kramer. De gedoodverfde favoriet op de 10 kilometer. Hij zou hier een revanche gaan halen voor 4 jaar raad. geleden voor die nederlaag. Maar hij zit stuk. Hij is kapot. Hij is ook maar een mens. 31-6 nee. bij het van de laatste ronde. Net als vorig jaar gaat hij op deze baan een nederlaag leiden op de 10 kilometer. Toen bij de weken afstanden ging de titel niet naar Kramer. Maar ging de titel naar Jorrit Bergsma. Die staat al arm in arm met Jellet Anema op de op het middenterrein. Want de Olympische titel... gaat naar Jorrit Bergsma. Dat kan toch bijna niet meer anders. Want de 12, 44, 45 zijn voorbij bijna. Zijn nu voorbij. De titel gaat naar Jorrit Bergsma. Hij is Olympisch nee. kampioen. En Kramer verliest. Kramer wordt tweede. Een zeldzame nederlaag voor Kramer. Sven Kramer nee. verliest de 10 kilometer in Sochi. Wordt tweede achter Bergsma. Bergsma, vier ja. jaar geleden... nog bijna Kazach, wordt nu... als Nederlander, olympisch kampioen. Kramer is tweede. En we vergeten bijna die 1307 van Bob de Jong. Die is ook voorbij. Bob de Jong is derde. Dus er is een Nederlands podium. Want Lee komt tot de vierde tijd. Maar de volgorde is toch iets anders dan menigene in gedacht had. Want bovenaan staat Bergsma. Daarnaast Kramer. En dan Bob de Jong. Jorrit Bergsma, ja, een, Paulien. Jij wil wat zeggen. Wat, een, wat wil je zeggen? Ja, wat een mooi... Want Jorrit heeft een, normaal gesproken aan het eind kan hij niet versnellen. Jorrit. En nu versnelt hij die ronde. En ja, Sven die komt er niet aan toe. Maar het is wat zo'n een rare race. Want je ziet hem opzij kijken. En het, het lukt hem niet om die, die versnelling die we van Sven gewend zijn. Die, die, die extra nou ja, ronde nog, nog te geven. En ja, Jorrit is natuurlijk wel hier... Ja, fantastische race. Eerste race is er neergezet. Jorrit Bergsma uit Aldeboorn in Friesland kreeg de handdruk van Schacht. Sven Kramer. Zo sportief is Sven Kramer. Want de Olympische titel op de 10 kilometer gaat niet naar Kramer, maar naar Jorrit Bergsma. Kramer 1. Of, uh, Ber ja, zie je, zo, uh, zo beter bent. Bergsma 1. Bergsma 1. Nog een keer herhalen. Bergsma 1. Kramer 2. En Bob de Jong 3. Ongelooflijk. Wat een 10 kilometer. Wat een ontknoping. Ongekend. Wouter, ge ge geef jouw analyse van deze rit. Wat zie jij gebeuren bij Sven Kramer? Nou, ik, uh, ik zie er wel al, uh, ja, alle controle tot, uh, ja, tot een paar ronden voor tijd. En uh, ja, ja, die 12.45 van, uh, van Bersmeijs, ja, ongekend hard op een laaglandbaan. En, ja, je, je ziet ook zo, je ziet alweer aan Sven, uh, dat, ja, je rijdt het niet zomaar. En nu ook, uh, ja... Wat gebeurt er bij hem? Is dat de verzuring? Heeft hij zijn dag niet? Wat, wat, wat voor verklaring zie je terug in, de, in zijn schaatsbewegingen bijvoorbeeld? Nou, ja, 12.49 op een laaglandbaan is nog steeds gewoon wat Sven rijdt, gewoon enorm haat. Maar mm -hmm. ja, het is gewoon niet genoeg voor goud. En vandaag was gewoon eh, Jorrit Bergsma ja, ja, uitmunt goed. Ja, serieus. Ja, laten we dat niet vergeten. We hebben het over het verlies van Kramer. Maar ja. Bergsma heeft natuurlijk eh, gewonnen met een verschil. Vijf seconden. 1244 en 1249 voor Kramer. Ja. ja, Sven is op waarde geklopt. En dit was een hele, hele sterke van, van Jorrit. En een perfecte rit voor hem ook. Ja. Ja. Goed, uh, we praten zo verder. Want het is inmiddels negen minuten over half vijf. Dit is Radio 1. En Mark Visser zit klaar voor het Internationaal.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 De politie heeft een lid van de Hells Angels afdeling Weert gearresteerd op verdenking van drugshandel. De 47-jarige Duitser is een van de 14 clubleden die opgepakt zijn. Er is huiszoeking gedaan op vijf plaatsen in Nederland, waaronder het clubhuis in Weert en de woning van de president van de Limburgse afdeling. De politie heeft onder meer 2,5 kilo marihuana in beslag genomen en 30.000 euro aan contant geld. En de Nederlandse autobandenverkoper is door een rechtbank in Oekraïne... vrijgesproken van het medeplegen van terrorisme. De banden die bij zijn bedrijf in beslag zijn genomen, krijgt hij terug. De autobandenverkoper is blij met de uitspraak... maar ziet de toekomst in Oekraïne somber in. Nederlander zou banden hebben geleverd aan tegenstanders van de regering... die er in Kiev barricades mee zouden hebben gebouwd. Tot zover de hoofdpunt. Gaan we naar het weer. Gerrit Hiemstra is hier bij ons in de studio. Je hebt ook genoten, volgens mij, net van die ja, 10 ik heb, kilometer. Ik zie ik het aan je gezicht. Ik heb het wel genoten. Ja, mooi, prachtig. Er zijn mensen die willen 10 kilometer afschaffen, maar voor mij mag die blijven. Ja, ik zie aan je gezicht dat je <laughs> hebt genoten. Prachtig om te zien. Uh, het weer in Nederland. We gaan over een uurtje nog even over Sortie praten natuurlijk. Maar hoe, hoe ja. is het in Nederland? Nou, het is rustig weer nu. Er trekt een zwak frontje over met wat regen zo her en der. En dat, dat hebben we ook vannacht. Uh, het is zacht voor de tijd van het jaar. En dat uh, blijft het voorlopig ook. Dus ja, we kunnen langzaam maar zeker al een beetje aan het voorjaar gaan denken. <lacht> het is we slot van rekening half februari. Maar het blijft een beetje dit weertype. Uh, af en toe wat droog weer. Of de, eigenlijk de langste periode droog weer, maar af en toe wat regen moet ik eigenlijk zeggen. Mm -hmm. Morgen dan uh, is het uh, vooral middags mooi weer. De zon breekt dan wat door in het westen van het land. Het wordt een graad of negen. Er is niet al te veel wind. Ja, en dan gaat het donderdag weer eventjes wat regenen... Uh, Temperatuur blijft ongeveer op hetzelfde niveau. Vrijdag weer droog, zaterdag weer wat regen. En zo kabbelt het een beetje. Nu. Goed voor de tuin. Goed voor de tuin, zeker. Ik zat toevallig vandaag te denken van het wordt weer tijd voor de tuin. Kijk ja, eens aan. Nou, dat is een goede tip voor iedereen die nog even wat uh, tijd heeft. Dankjewel, je Gerrit Hiemstra.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 Als je vindt dat mensen niet gediscrimineerd mogen worden... om hun seksuele geaardheid. Als je vindt dat homoseksuelen in landen waar dat wel gebeurt... onze steun verdienen. En als je vindt dat die steun ook internationaal gehoord moet worden... dan steun je het Humanistisch Verbond... en ga je nu naar humanisme.nu. Volkswagen. Officieel sponsor van de zus van de buurman... van de oom van Epke Zonderland.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 Daarnaast krijgt u nu bij Volkswagen bovenop de twee jaar standaard garantie twee jaar extra vanaf slechts 99 euro. Kijk voor meer informatie op Volkswagen.nl. NOS Radio Olympia. Goedemiddag, het is 13 minuten over half vijf. Fijn dat u luistert naar Radio Olympia. Um... We gaan eventjes naar de Adler Arena, neem ik aan. Ja, we gaan even napraten over die bijzondere race... Uh, die we zojuist oh. uh, hebben gezien. Sebastian, Paulien, Wouter hier in de studio. Ik had een hartslagmeter uh, de... om willen hebben. Uh, ik, ik moest er nog even, even denken, ja, <laughs> jij maakte die opmerking uh, even zo in een bijzin. Dat hij inderdaad een paar jaar geleden dreigde uit te wijken... om voor kassig staan te gaan rijden. Ja. Zeg. Ja. Zijn wij blij dat dat niet gebeurde? Ja, he? er weer in toekomt. Dat was Pauline die dat uh, nog eventjes op een gegeven moment riep. Een uurtje geleden of zo. Van weet je nog? Ik zei, oh ja, verrek, dat is waar, ja. Inderdaad, dat wilde hij toen gaan doen. Jorrit Bergsma, uh, nou ja, 4,5 jaar, 5 jaar geleden... omdat uh, men bij BAM de ploeg van Jellet Adema vond... dat zij niet serieus werden genomen voor de ploegenachtervolging. Stroetinga maakte deel uit van dat groepje na uh, Afijn Bergsma dus ook. En toen dachten ze, we gaan het voor Kazachstan proberen. Uiteindelijk om uiteenlopende redenen lukte dat allemaal niet. Vancouver werd nooit bereikt. En Maar goed ook, als je dit ziet... Want uh, ongelooflijk, wat haalt hij hieruit en wat verrast hij ons toch wel. Ondanks het feit dat hij natuurlijk al een hele sterke tijd neerzet. Maar Kramer leek zo goed op weg. En dan Pauline in één keer dat moment dat Kramer het pas kwijt lijkt te zijn. Ja, nee, hij weet natuurlijk wel hoe het hem gereden heeft. En, en dan, dan, dan weet hij ook dat hij misschien dit laatste stukje nog wat moet versnellen. Maar op een of andere manier lukte het niet. En of of dat, ja, dat, het gewoon niet, dat hij niet harder kon of dat hij... Ik zag hem op een gegeven moment één keer wegkijken. Dat je dacht, van, ja, ben je even de concentratie kwijt? Of, of is het gewoon... Maar ja, weet je wat het wel is? En dat zegt Wouter ook. Jorrit heeft gewoon zo'n harde race hier neergezet. En op zo'n fantastische manier. Ja, het is ook een geweldige 10 kilometer rijden. Een geweldige schaatsen Jorrit Bergsma. we ja, ja. moeten Sven Kramer nu zo'n beetje op laten halen. Vanaf het middenterrein. Maar hij gaat nu ook de kattenkomb in. In voorbereiding op de bloemenceremonie. Wij gaan naar Bert Mouderink. Want die heeft Jorrit Bergsma bij zich. Nou Jorrit, ontzettend gefeliciteerd. Ongelooflijk, toch? Ja, zeker. Uh, ik ben eigenlijk een beetje bedust eronder. Uh. Waarom eigenlijk? Ja, Sven reed natuurlijk uh, lang op de tijd. En uh, nou, ik wist dat het gewoon een heel scherpe tijd was, dat het moeilijk was om eraan te komen. Maar uh, ja, Sven je bleef er lange tijd erop rijden en uh, ja, normaal gesproken met een andere indeling waarschijnlijk. Dan kan hij nog een punch geven op het laatst en dan daar blijf je toch altijd rekening mee houden. Maar dan zie je. Dat hij me echt stuk bijt op die tijd. En dat hij die rondetijden tijden niet meer kan vasthouden. En dan, uh, ja, die laatste rondjes dan, uh, ja, dan, uh, dan komt hij er boven mijn tijden zitten. En dan, uh, dan heb je hem. En dat is, uh, ja, nog amper ja, uh, te geloven eigenlijk. Ik moet het echt even laten zinken. Nou help ik je even bij, want we hebben het nu toch steeds weer over Sven. Jij reed een geweldige rit. Met geweldige ronde tijden. Dat had je toch zelf ook in de gaten? Ja, zeker. Uh, in het begin... Uh, Pakte ik pakte wel echt rustig op, want uh, ja, met de 5 kilometer dan blaas ik mezelf op. En, uh, en uh, ik weet nog van vorig jaar dat het hier ook eens een heel zware 10 kilometer was. Dus ik wou echt mijn ontspanning pakken in het begin. En dan halverwege uh, echt gaan rijden. En, uh, ja, ik pikte hem heel goed op en die laatste rondjes waren zelfs 29 Ja, ja. Ja, dus dat, dat kwam echt bij me. Dus, uh, ja, ik dacht toen, ja, die moet ik vasthouden tot het eind. En uh, dan komt er zo'n tijd uit. En, en, en dan, ja, dan kun je alleen maar blij zijn en dan. dan we uh, ja, zien hoe het komt. Dank Het is alleen maar tranen, dat zag ik zo net, zo net bij Judith Adema ook. Ja, zeker. We hebben hier hard gevocht, voor gevochten en. Uh, ja, het is toch altijd een beetje la, la, zwaar voor. Oh, sorry. Begin van de... Maar voor een schaatsen, om echt uh, die waardering te krijgen op de lange baan. En, uh, ja, we hebben hier heel hard voor gewerkt. En, uh, het hele station staat op de goede weg en dan uh, ja, komt het hier eruit, dus dan is het uh, fantastisch. Ja, het mooiste is nog wel dat mensen in je omgeving ik geloof ik nog blijer zijn dan jezelf. Ja, ik, ik weet niet, ik moet het echt even uh, laten we zinken. En, uh, ja, dit is natuurlijk fantastisch. En, uh, ik doe het niet alleen, ik doe het, uh, ik doe het met heel het... Uh, dit is ook echt de verdienst van Hilard, we zijn hier echt uh, samen en met de ploeg uh, zijn we hier naartoe gewerkt, uh, al vier jaar terug. En uh, ja, toen hebben we gewoon uh, gezegd, we willen hier... Uh, ja, toen grepen we mis, omdat we met het ze verhaal zaten, maar we hebben toen afgesproken van... Uh, ja, in Sochi zijn we erbij en... Uh, ja, dat we, dat we hier dan ook nog goud pakken, dat is natuurlijk fantastisch. Ja, we, maar vooral jij, want jij bent nu Olympisch. Ja, natuurlijk. Ik, ik moet het Kampioen, kampioen. Ik, ja, zeker. Ja, er moet even uh, even zinken komen. Ik heb echt geprobeerd om uh, dit als een normale wedstrijd aan te pakken. En niet uh, te veel laten afleiden van de grootte en van de afleiding. Ik, uh, dus uh, ik denk dat het daar een beetje van komt. Dat ik dit echt uh, ja, als een, echt een gewone wedstrijd heb aangepakt, zeg maar. Ik denk dat dit een oliebollenwedstrijd is. Dit ja. is de, de grootste wedstrijd uh, op dit podium, man. Ja, zeker. Dus, uh, en jij wint. Ja, absoluut. Dat is uh, ja, fantastisch. Ik, ik, ik, ik wist dat we in staat, maar. Uh, yes. het is gekomen hoor. Het is eruit gekomen inderdaad. Laat het bezinken. En dan uh, huilen en juichen hè? Uh, kom wel, kom wel. <laughs> is dit man. Dankjewel. Indrukwekkend. 10 kilometer en de uitslag. Um, wij gaan naar uh, de bloemen, die worden uitgedeeld, denk ik, Sebastian Timmerman. Want uh, voor de vierde keer, ja voor de vierde keer, derde keer in het mannentoernooi. Staan er drie Nederlanders, uh, drie Nederlandse schaatsers achter het podium. En de eerste die erop wordt geroepen is Bob de Jong, 37 jaar. Zijn vijfde Olympische Spelen. Zijn vijfde Olympische 10 kilometer. Zijn vierde medaille nadat hij dacht dat het niet goed genoeg zou zijn. Zijn eindtijd van 13.07.19. Wat zouden ze daar in Noorwegen van denken? Maar het is wel degelijk goed genoeg voor een bronzen medaille die hem toekomt. Hij is nu de succesvolste 10 kilometer rijder ooit. Omdat het zijn vierde medaille is op de Spelen. Laat hij Knut Johannessen uit Noorwegen. Ook dat nog voor de Noren. Achter hem met deze bronzen medaille. 13 19 voor de 37-jarige Bob de Jong. Zou dit het dan zijn? Of zeggen we over vier jaar weer... hé, hey, daar staat Bob de Jong op het podium. Dan is hij 41. Dan de sportieve verliezer Sven Kramer. Want hij ging meteen naar Jorrit Beresma toe. De net in de catacombe Nog een keer bij Jorrit Beresma. Nu kijkt hij schuin naar links. Schuin naar voren. Schuin naar beneden. Ik zou wel eens willen weten wat hij nu denkt. Sven Kramer weet dat hij nog vier jaar moet wachten voordat hij een nieuwe poging kan doen. Een derde poging kan doen, wat zeg ik? Een vierde poging kan doen. Om Olympisch kampioen te worden op de 10 kilometer. Naar de zevende plaats in Turijn. De disqualificatie in Vancouver. Moet hij nu genoegen nemen met de zilveren medaille. En hij is geklopt, op waarde geklopt. Zijn familie staat Zagereinig toe te kijken. Maar Sven Kramer, net zo Zagereinig, toonde zich dus een ware verliezer. Zocht meteen de winnaar op: Jorrit Bergsma, 28 jaar dus. Uit Friesland, de voormalige fietsenmaker. En collega Snoeks. Ik jat even zijn grap. zei, Zou wij ook een gouden medaille willen inruilen voor een Elstede kruisje? Moeten we misschien later nog maar eens een keer gaan vragen. Jorit Bergsma heeft een grote glimlach op zijn gezicht. De regerend wereldkampioen op de 10 kilometer is nu ook olympisch kampioen op de 10 kilometer. In de snelste 10 kilometer ooit gereden op zeeniveau. 12 minuten, 44 seconden en 45 honderdste. 4,5 seconden sneller dan Sven Kramer die hem nog een keer de hand schudt. En uh, dan wordt Jorrit Bergsma in de armen gevallen door Bob de Jong, zijn ploeggenoot bij BAM. Jorrit Bergsma kijkt, verwondert het stadion rond de Adler Arena. Volgens mij beseft hij het nog steeds niet helemaal. Maar hij, en hij alleen, is het wel degelijk. Olympisch kampioen op de 10 kilometer. Nederlands zesde goud van deze Olympische Spelen. Zes keer goud, zes keer zilver, zeven keer brons. Een ongelooflijk aantal wat de Nederlandse schaatsers bij elkaar aan het schaatsen zijn op deze Olympische Spelen. Wat een succesvol toernooi is dit voor Nederland en voor Bergsma. Want hij wint goud. Kramer, Zilver en Bob de Jongbrons. Even kijken, is de medaillespiegel al bijgewerkt? Ja, Nederland derde met twintig medailles. <güls> <güls> en uh, Wouter Onderheuvel, je kijkt mee. Die Sven is echt ongelooflijk zagrijnig. Uh, heel begrijpelijk natuurlijk. Ja, hij uh, komt hier met één doel. En uh, dat is zijn uh, ja, gouden medaille winnen hier. En uh, ja, alles minder, uh, ja, daar, daar gaat hij niet voor. En, uh, ja, hij heeft nu zilver. Wij konden net uh, even voor de bloemenceremonie uh, beide ongeveer wel lezen wat hij zei, hè? Uh, al liplezend. Ja, ik kreeg een schouderklop van, uh, van Bart Velkamp. En daarin, uh, daar, hij zei tegen hem van... Uh, ik ging helemaal kapot. Dus uh, ja... Dus uh, dat is, ja... Heeft en, hij zich hij is, stuk gebeten op die tijd van uh, Bergsma, denk je? Nou, ik denk dat hij had het gewoon vanaf beginning onder controle. En hij wist uh, wat hij moest rijden. En dat, en, dat ging ook gewoon uh, voortdurend gewoon goed. Maar en, hij ging niet te hard voor zijn doen? Nee, mm -mm. nee. maar ja, wat ik wil zeggen... De, de tijd van Jorrit is gewoon ja, on, ongelooflijk hard. En ja, je, je hoort het, er is nog nooit uh, zo hard gereden... en. Uh, uh, op Laagland. En uh, de wereldrecord is 41. Ja. Uh, daar zit hij uh, vier seconden vanaf. Ja, ja. Je, kent, je kent Sven Kramer heel erg goed. Uh, tot slot, ho ho ho hoe lang duurt dit door? Hoe lang heeft hij nodig om dit te verwerken? Nou, ik denk dat nu, uh, ja, nu gaat de knop al vrij snel weer om. Omdat ze nog die uh, ploegachtervolging hebben. Maar ik denk uh, als hij straks uh, weer in Nederland is. En weer tot rust is uh, alles. Dan, uh, dan komt dit uh, weer harder aan, denk ik. Ja. Oké, okay, dankjewel. Graag gedaan. NOS Radio Olympia, het mediaoverzicht. Verrassing alom over die prachtige prestatie van uh, Jorrit Bergsma. En natuurlijk over het zilver voor uh, Sven Kramer. Sven Kramer is vandaag gestopt met schaatsen-twittert iemand. Frits Barend noemt de sportiviteit van Kramer indrukwekkend... omdat die winnaar Jorrit Bergsma een handje gaf. Diederik Smit uh, van de satire De Speld zegt... En toch, op tijd vertrokken, geen gedoe met wissels. En 10 kilometer binnen 13 minuten. Ik zie het de NS nog niet doen. Nee. Tijdens de voorbeschouwing op de 10 kilometer op televisie werd uh, die onder de graaf even opgeschrikt door een indringer in de Adler Arena. Uh, terwijl uh, Lee ja. hierbij is komen staan, ja. Erbe, jij kent hem nog wel? Ja, goed, zeker ken ik hem. Hey, What do you think of Son Ho Lee today? Is he going to win? Ja, dan deze Lee was de tribune opgeklommen en stond opeens achter het televisieteam. Na een kort gesprekje vertrok hij weer. Thank you. <laughs> no comment. <laughs> no comment. No comment. q Lee. Geweldig. We kunnen terugzien op ons live, Liveblog live blog van de NOS over Sochi. En de photoshoppers van Studio 140 hebben zich uitgeleefd op Sven Kramer. Uh, het is net alsof de schaatser een uitzinnige koning Willem-Alexander op zijn rug heeft om de rest ook een kans te geven. Zoals Sven Kramer met extra ballast van start gaan, twittert de maker. Uh, maak een foto van hoe je de 10 kilometer volgt. Die oproep deed de NOS op Facebook. Er zijn aardig wat reacties binnengekomen. Wim Zeilema zit in de trein met zijn mobiel op de livestream mee te kijken. En mensen laten zien dat ze stiekem op kantoor kijken... of tijdens een hoorcollege, of zoals Marjolein Ebels heel stilletjes... met haar laptop in de bibliotheek. Bij Radio 6 zit DJ Pieter Kok in een bijzonder outfit... Ik hou je natuurlijk op de hoogte van wat er allemaal op gebeurt op schaatsgebied vandaag. En daarom ook weer de hele show hier in Schaatsbak. Omdat ik zo trots ben op onze Nederlandse schaatsploeg. Ja, ik weet niet of dat er nou heel prettig uitzag. Een strak paars schaatspak. Daar keek hij in zijn studio naar de tien kilometer met voeten op bureau. Je kent het persoonlijk, begrijp ik. Een andere Olympische sport, curling. Hoe kun je je in hemelsnaam blesseren met curling? Dat vraagt de New York Times aan de fysiotherapeuten... van het Britse curlingsteam. Het Britse curlingteam, zo is het. Nou, door al die fanatieke veegbewegingen wordt nog wel eens een spiertje verrekt. En het bukken leidt tot de nodige rug- en knieklachten... Gelukkig raakt nooit iemand buiten bewustzijn, zegt ze. Over de Russische curlingdames is trouwens veel te doen. De sporters zijn nogal ondersteboven van hun schoonheid. Zo ook de shorttrekkers Daan Briausma en Shinki Knecht. De twee kwamen een van de dames tegen en gingen op de foto's glunderen. Het was een mooie dag, staat bij de foto die Daan twittert. Ja, wat ze gelijk hebben. Rusland heeft zich uh, trouwens uh, via een extra kwalificatieduel... geplaatst voor de kwartfinales van het Olympisch ijshockey-toernooi. Het gastland was met 4-0 een maatje of een maat te groot voor de Scandinaviërs. Rusland uh, mag het in de kwartfinale opnemen tegen Finland... dat zich als beste nummer 2 in de groepsfase rechtstreeks kwalificeerde. Later op de dag spelen Zwitserland en Letland en Tsjechië en Slowakije nog tegen elkaar. Wat voor ontmoetingen zijn dat, zeg. En dat allemaal voor de overige plaatsen in de kwartfinales. Zweden, de Verenigde Staten en Canada... plaatsen zich daar al voor als groepswinnaar. En zo dadelijk, na het journaal van vijf uur... dan gaan wij u bijpraten over het bobsleeën bij de vrouwen. Het gaat dan om de eerste twee runs. Die beginnen zo, nou, rond... NOS Radio Olympia. Kwart over... Vijf heftig goed begrepen. Gaat u horen. Dit is Radio 1. E. Mijn moeder die is kou. En toen dacht ik van, hé, dat is wel een hele sterke kreet. Dat zijn dan misschien toch kleine verwerkingsmomentjes. Ja, iedereen heeft het maar zo over verwerking. Ja. dat is wel een beetje saai aan het worden, he, al die medailles. Ik kan er niet genoeg van krijgen. Ja, het was een mooie dag. Grote vraag. Oh jee, daar heb ik een antwoord op. Elke dag van zes tot zeven s'avonds. Ja, een beetje tutten met z'n allen, he. lekker gezellig allemaal. Dit is de dag. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Niet zo slim...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 Leading Innovation Nieuw uit Zweden, de Volvo V70 Nordic Plus. Met onder andere parkeerverwarming, Volvo On-Call en maar 20% bijtelling. Ook als automaat. Kijk op VolvoCars.nl. Goedemiddag met Incassade. Duurwaarders in Incasso. We hebben het opgelost met uw klant. Alles is betaald. Kijk, zo werkt Incassade: doortastend, oplossingsgericht en met resultaat. Dat maakt Incasso voor alle partijen aangenamer. Incassade, deurwaarders en incasso. Aangenaam. Incassade.nl. Auto-ruitstuk. Bel dan direct 0800-1246. Want met de meeste vestigingen in Nederland wordt uw ruit vakkundig gerepareerd. Glasgarage. Voor het geval dat.